Zes uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De ijskap op de Noordpool is geslonken tot de kleinste omvang... sinds de metingen in 1979 begonnen. Wetenschappers noemen dat een duidelijke aanwijzing... dat de ijskap onder invloed van de opwarming van het klimaat... fundamenteel aan het veranderen is. De gevolgen op lange termijn zijn nog onduidelijk. Wetenschappers denken dat het zal leiden... tot versnelde opwarming van het klimaat en extremer weer. De Colombiaanse guerilla-beweging FARC en de regering... gaan onderhandelen over vrede.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 Zaterdagochtend veroorzaakte een gaslek een enorme explosie. In de wijde omgeving werden huizen met de grond gelijk gemaakt. Het dodental van die explosie is opgelopen tot 48. De oorzaak van het gaslek is nog niet bekend. Het weer vanochtend grijs met soms wat regen. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Lokaal nog een buitje. Het wordt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio In Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is dinsdag 28 augustus. Goedemorgen. De verkiezingscampagne is in volle gang. Maar de lijsttrekkers zijn vooral op televisie te zien. Het land intrekken doen ze nauwelijks meer. Joost Vullings praat ons bij over alle activiteiten en uitspraak. En na half negen is de lijsttrekker van de PVV te gast. Een half uur lang beantwoord Geert Wilders vragen van u en van ons. En met hem komen we vast nog over Europa te spreken, ja. vermoeden wij zo. <laughs> de werkgevers zijn een campagne begonnen... om het belang van de EU voor Nederland nog eens duidelijk te maken. Meino Remmers praten vanochtend over met ondernemers. De Republikeinse Conventie is nu echt begonnen, maar moet nog wel echt op gang komen. Wessel de Jong is in Tampa, hij doet verslag. Praat ook met de Nederlandse blogster die op de conventie is. Dan hoort u meer over de onderhandelingen tussen Columbia en de FARC. Correspondent Kees Elenbaas weet er meer over. De Franse president Hollande probeert de leiding te nemen... in het oplossen van de crisis rondom Syrië. Douwe Egberts, de masterblenders, 1753, komt met cijfers... spreken de topman Michiel Herkemij. De tramtunnel in Den Haag, die lekt weer, gruis dit keer. We willen maar eens even met HTM. Salamesca heeft de eerste uitslag van de US Open. En Australische scholieren mogen op het schoolplein... alleen nog onder toezicht een radslag maken. Ook daarover hoort u meer dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. De Colombiaanse guerilla-beweging FARC en de regering gaan onderhandelen over vrede. Dat heeft de Colombiaanse president Santos op de staatstelevisie bekendgemaakt. In deze zijn desarrollado conversaciones exploratories con de farc para om het einde van het de komende dagen moet meer bekend worden over de besprekingen. Volgens Colombiaanse media beginnen die in oktober in Cuba of in Noorwegen. De FARC vecht al bijna 50 jaar met regeringsgroepen. Gevechten hebben aan tienduizenden mensen het leven gekost. In Tampa, Florida, is gisteravond dus de Republikeinse Partijconventie geopend. Het werd gedaan door partijvoorzitter Convention. In session en called to order. En meteen daarna werd de conventie vanwege de naderende orkaan Isaac weer gesloten. Het grootste deel van het programma is uitgesteld naar vandaag. Vlak voordat de conventie werd stilgelegd, had de partijvoorzitter van de Republikeinen nog wel één ding dat hij graag wilde laten zien. We willen ook je aandacht attention naar de unprecedented fiscale recklessness van de Obama-administratie. as depicted. By the real time national debt clock. Shown here in the arena. Een schuldenklok, dus real time, waarop volgens de Republikeinen de fiscale roekeloosheid van Obama's regering te zien is. Correspondent Elke Bos van Roosentaal over die klok. Het is natuurlijk een gimmick van de Republikeinen, maar wel met een serieuze ondertoon. Ze zeggen, president Obama stort ons land in een fiscale afgrond. Hij geeft veel te veel geld uit en er zijn maar twee mensen die daar iets aan kunnen doen. Mitt Romney en zijn vicepresidentskandidaat Paul Ryan. Nou, zij staan centraal bij deze conventie. Morgen wordt Romney officieel aangewezen als kandidaat. Maar goed, de aandacht wordt dus afgeleid door die tropische storm, want dat is het nu nog Isaac. En daarom is het vandaag verder afgelast. Ja, en vanwege Isaac zijn bewoners van laaggeledige gebieden aan de kust van de staten Louisiana en Alabama geëvacueerd. Verwacht wordt dat Isaac de komende 24 uur in kracht toeneemt tot een orkaan van de eerste categorie. Met windsnelheden tot ruim 150 kilometer per uur. U hoort de gouverneur van Louisiana. The track has obviously to the west. There now, uh, 20 under a hurricane warning. The shows the storm will make landfall, uh, as a However, the National Weather Service is also forecasting that the storm will have a slow forward speed, which means that the coast will see long periods of heavy wind. Isaac komt na verwachting morgen aan land bij New Orleans. Dan is het precies zeven jaar geleden dat die stad werd getroffen door de orkaan Katrina. New Orleans zegt klaar te zijn voor Isaac, burgemeester Landrieu. Uh, we feel confident that given the storm as we know it to be right now, the levees uh, that we have invested, the uh, $14 billion dollars into the American public health was will hold. However, uh, having said that every storm is different, this one particularly is very hard to predict, and every one of them brings something that you, know, you would not expect. So all of them are very, very dangerous, and so we're asking people again to be very vigilant. If you're going to leave, now is the time to leave.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 bioloog Lonen van de Rijksuniversiteit Groningen. In Europa praten we over dat we het proberen te beperken tot 2 graden. Daar is het al meer dan 2 graden warmer geworden in de gemiddelde zomer. En uh, eigenlijk is het zo dat we dus regelmatig records breken. En dus nu was 2007 het laatste record, maar nu zitten we met 2012 echt weer aan een nieuw record. De ijskap zal de komende twee weken nog verder smelten. En daarna schijnt de zon op de Noordpool niet meer en groeit het zeeijs weer aan. In het centrum van Den Haag zijn er weer problemen met de tramtunnel. De ondergrondse halte Grote Markt is afgesloten. Vervoersbedrijf HTM. Gistermiddag ontdekten beveiligingsmedewerkers van HTM. We hebben altijd mensen rondlopen in de tunnel. Dat er uh, gruis op de grond lag. En dat hoort dan niet. Uh, mensen hebben toen heel terecht uh, alarm geslagen. En uh, op basis van de uh, eerste onderzoek samen met de gemeente hebben we besloten om uh, er geen passagiers meer te laten in- en uitstappen. Het gaat vooralsnog om een voorzorgsmaatregel. De trams rijden nog wel gewoon door de tunnel op Nieuw-HTM. Nee, we hebben de deskundigen vervolgd naar gekeken. Ja. Er is alleen maar gruis gevonden. Uh, niks van barsten te zien, niks anders te zien. Uh, er is geen enkele aanleiding nu om te zeggen... nou, we moeten de tramverkeer ook stilleggen. Uh, we lichten ook niet eens nodig om passagiers niet wat in en uit te zetten. Maar dat helemaal, uh, ja, om toch absoluut zeker te zijn dat daar niks gebeurt, uh, dat wel gedaan. Vandaag wordt nog eens goed bekeken hoe grote problemen in de tunnel in Den Haag zijn. De amuay raffinaderij in Venezuela is een derde brandstoftank in brand gevlogen. De regering had kort daarvoor laten weten dat de brand in twee andere brandstoftanks onder controle was. President Chavez zegt dat de brand in de derde tank geen reden is voor paniek. De raffinaderij vond zaterdagochtend een enorme explosie plaats... en daarbij kwamen 48 mensen om het leven. Explosie is veroorzaakt door een gaslek. De man die gisteren in Toronto werd opgepakt voor de dood van een vrouw... van Chinese afkomst, is haar ex-vriend. Lichaamsdelen van de vrouw werden afgelopen week... op verschillende plaatsen in rivieren gevonden. De politie in Toronto. Yesterday we hebben we charged 40-jarige meneer Junki Zhang van Scarborough... He's been charged with second-degree murder. Mr. Zhang is a construction laborer and the recently estranged boyfriend of the victim. Mr. Zhang de bouwvakker en de vrouw, hadden vier jaar lang een relatie. En volgens de politie is die kort geleden beëindigd. De basf fabriek in de Meren belt bij incidenten voortaan direct het alarmnummer 112. Ruim een week geleden kwam een gifwolk vrij door een storing bij de fabriek. De melding daarvan bleef hangen op het antwoordapparaat van de provincie... terwijl een inspecteur van de gemeente ingeschakeld had moeten worden. Locatiemanager van de basf fabriek ja, van onze kant uh, hebben we de procedure al aangepast. Dat we in de toekomst ook direct 1 en 2 bellen. Ja, om uh, voor de zekerheid dat het uh, bureau ook op de hoogte gezet is. Uh, als buren bellen, dat die direct weten wat er aan de hand is. Ja. Ja. De gemeente Utrecht deed vorige week onderzoek bij het bedrijf. Daaruit kwam naar voren dat BASF op 107 punten niet aan de eisen voldoet. Opnieuw de locatiemanager. Zoveel punten gaan niet over de fabriek. Dat gaat dan over dat dak. Dat gaat over een deur. We hebben ook de maatregels ook, uh, altijd direct omgezet als dat echt nodig geweest is. Zo, so we staan daar echt veilig. Omwonenden hoeven zich uh, geen zorgen te maken, zegt pas Wall Street, gisteren kleine verliezen. De Dow Jones-index sloot ruim een kwart procent lager. En technologiebus Nasdaq liet een min van een tiende procent zien. Beleggers waren vooral in afwachting van besluiten... van de Amerikaanse en Europese centrale bank... die door maatregelen de kwakkelende economieën weer op gang moeten brengen. De Japanse Nikkei-index sluit over een paar uur, wordt gehandeld... maar er zijn niet heel veel verschillen met de openingsstand. Er gebeurt niet zoveel. Op dit moment staat de Nikkei op een klein verlies van twee tiende procent. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 11 minuten over zes. Morgen beginnen ze de Paralympische Spelen in Londen. Over de slotceremonie wordt al druk gepraat. Net als bij de Olympische Spelen zal de muziek hier een belangrijke rol vervullen. Coldplay en Rihanna treden erop, samen. Wat doorgaans haast onmogelijk is. En ze brengen natuurlijk de hit Princess of China... met de stemmen van Chris Martin en die van Rihanna...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 Princess of China, hoor je? Kwart over zes u luistert naar het NOS Radio in Journaal. Nederlandse ondernemers zijn het een beetje zat... die kritische houding ten opzichte van Europa. Bijvoorbeeld die van Geert Wilders. Geert Wilders, straks de gast na half negen. En die ondernemers hebben een boodschap aan hem. Mayno Remmers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is ja, dat voor een boodschap? Dat is een hele belangrijke boodschap. En...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 Dat is heel veel geld. Wij zijn Europa. Wij zijn Nederlandse ondernemers. Bij mij werken 6000 medewerkers. Bij mij vieren. Grote bedrijven en kleine bedrijven die mogelijk groot gaan worden. Een half miljoen bedrijven doet direct of indirect zaken met Europa. kwart van onze export gaat naar Europa. Transport, horeca, landbouw, schermsbouw, entertainment. Dat zijn meer dan anderhalf miljoen banen. Ongelooflijk veel gezinnen. En daarom vinden meer dan 500.000 ondernemers in Nederland het belangrijk om dit te zeggen. Als we elk jaar. Nou, zo gaat dat dus de nog een de tijdje, de de tijdje, de tijdje de door, verdienen. dit sportje. Spotje is gemaakt door uh, de werkgeversorganisatie VNO NCW, het MKB en ook LTO heeft er aan meegedaan. Ja, die ondernemers vinden dat wij juist heel veel aan Europa hebben. En een van die ondernemers die meedoet, dat zijn Jos en Dikke. En Jos en Dikke zitten in Steenderen. Dat is alweer de Achterhoek, voorbij Toesburg gereden. Jos en Dikke die doen in gladiolen, lelies en zonnebloemen. En Jos en Dikke, dat laat misschien bij sommige mensen een lampje branden... want inderdaad, boer Jos van Boer zoekt vrouw. Het brengt mij hier aan een prachtig landelijk weggetje. Mals regentje eroverheen geweest. Achter mij een maisveld... Nog een paar weken dan zal het plat gaan door de maishakselaar. En voor mij de boerderij van Jos en Dikke. Aan de ingang staan twee houten, ja, soort uh, marktkraampjes. En daar staat geheel onbemand, staan daar lelies in. En gladiolen, hier, rode en groene. En witte, ik kan er zo een paar bossen uithalen. Dat staat ook bijgeschreven, met een viltstift, 2 euro per bos. 5 euro voor drie bossen. Dit doet gewoon wat geld... Hier in, het, in het gleufje en dan mag je gewoon een bos pakken. Dus Jos en Dieke geloven in de goedheid van de mens... dat je gewoon twee euro erin doet... en dat je dan ja, een bosje gladiolen mee kunt nemen. En uh, ook boer Jos heeft meegedaan aan dit sportje. En ja, voor hem is Europa ook heel belangrijk, Ja, behalve... Uh, Dieke natuurlijk, die zal ook wel heel belangrijk zijn voor hem. Maar goed, <laughs> ik, ik het wel loop mooi langzaam naar het bedrijf van Jos en Dieke... en ik zie in de verte al een lampje branden, dus ze zijn al wakker. En dan gaan we maar eens aan hem vragen... waarom zij hebben meegedaan aan dit sportje... om het sentiment die angst voor Europa in hun ogen te keren. Dan ga ik aan ze vragen nou, bij Jos en Dieke. Ja, heel goed, nou, het, het gaat lekker ruiken bij jou thuis vanavond. <hums> ja, met al die bloemen. <hums> Goed, bloemen dus voor Europa. Vana, vandaag uh, begint die campagne van de werkgevers. Mino Remmers doet de verslag. Mino zoekt boer. <laughs> Tien minuten voor half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Uh, automobilisten die aanstormende hulpdiensten niet aanhoren komen. Ambulancechauffeurs hebben daar uh, veel last van. Er zijn al vaker systemen bedacht om automobilisten beter op die sirenes te attenderen. En tot nu toe zonder succes. En daarom testen ze op de Veluwe iets nieuws: knipperende lampjes in je eigen auto. Je zou toch zeggen, die sirenes van ambulances en brandweer, die hoor je wel goed. Maar ja, als je in de auto zit en naar de radio aan het luisteren bent. Goedemorgen, ik ben Fleur Wannenburg. Ja, dan hoor je ze toch iets minder goed. Meneer Wildschut, u bent van de ambulancezorg in Nederland. Ja, even kijken, het is een apparaatje, er zitten vijf lampjes op. Ja, nu doet hij het dan niet. Dus nu is er blijkbaar geen ambulance in de buurt. Ja, hij staat wel achter u, ja, maar nu is het niks geactiveerd. Dus hij geeft nu geen signaal af. Vijf blauwe lampjes. En ik zag net al even, dan gaat dat. Het. het is een heel klein apparaatje, hè? Wat is de bedoeling? Je plakt hem ergens op. Ja, deze, deze moet geplakt worden op de voorruit net boven de binnenspiegel. Dat goed zichtbaar is, maar ook niet, teveel, niet te, te, te veel prominent. Maar op het moment dat die wordt geactiveerd, dat je dat direct kunt zien. En dan, ja, dan, dat je dan als, als bestuurder dat je dan ook direct de ruimte kunt geven voor, voor een hulpverleningsvoertuig. En u denkt dat dit systeem beter gaat werken dan bijvoorbeeld die FLIS? Dat die eigenlijk werkte dat je radio werd uitgezet op het moment dat er een ambulance of een brandweer in de buurt was? Ja, dat weet ik niet of het ene beter is dan het andere. Bij Flister waren allerlei meer juridische zaken. Bij Blauw-Blauw is dat niet het geval. Daar is weer het nadeel zeg maar, dat je natuurlijk per voertuig een apparaatje moet installeren. En op dit moment denken wij dat Blauw-Blauw een buitengewoon goed product is... om dat te kunnen gebruiken in de praktijk. Chris is ambulancechauffeur... Zo'n nieuw apparaatje in de auto, verwacht u er veel van? Ja, ik denk het wel. Ik denk als mensen wat meer uh, tijd en dus gelegenheid krijgen... om een, uh, ja, even voor hun een oplossing te zoeken... dat ze niet van die rare kapiolen gaan, uh, gaan uithalen. Kunt u hem eens laten zien in de auto? Want we hebben hier zo'n mooie ambulance waar ik sta, uh, het apparaatje. Kijk, dat, uh, dat zilverkleurige kastje wat daarin gebouwd is... dat is dus in feite de, de, de zender in de auto... En die sturen signaal door naar de kleinere zender bovenop de auto. En die, die sturen dus het, de weg op. En dan zijn de apparaatjes die in de auto gemonteerd zijn, die worden daardoor geactiveerd. En hij kan alleen maar aan als ook de sirene aan is? Ja, zwaarlicht en sirene, dan, dan wordt die geactiveerd. Ja, wanneer is de proef voor u geslaagd? Als mensen gewoon uh, op tijd aangeven wat ze doen. Dus uh, niet uh, vol op de rem gaan staan. Uh, gewoon rij een rondje over de rotonde heen als we achter je zitten. Ga niet op de rotonde stilstaan. Gewoon aangeven wat je doet en dan uh, gaat het goed komen. Ja, rust blijven en anticiperen. Dus je hoorde een bijdrage van Arno Leblanc. Wow. Hey. Wow. I've been on the Sunset, Bills on my mind said I can't deny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 Die grammar hoorde u met Keep Your Head Up. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Nederlandse basketballers hebben in de EK-kwalificatie hun eerste overwinning geboekt. Georgië werd met 91-88 verslagen. Eindelijk een zegen, want de eerste drie wedstrijden in de kwalificatie gingen verloren. Een bevrijding vindt speler Henk Ja, uh, nou, Dit is heel erg bevrijdend. We zijn erg blij dat we eindelijk een wedstrijd hebben gewonnen. Uh, tegen de koploper Georgië. Uh, nou, iedereen was erg gemotiveerd. Misschien was de druk er ook een beetje af. Uh, nou ja, jongens, jongens hebben, hebben extreem goed als team gespeeld. Uh, zo kunnen we spelen en zo, uh, ja, zo moeten we blijven spelen. En dan is er zeker toekomst. Francesco Elsen wil nog niet uh, enthousiast worden. Nou, het is onze eerste overwinning natuurlijk. Hè. We moesten er hard voor, weg, voor vechten. En uh, 40 minuten lang. Dus uh, ja, we zijn er nog niet. Het is onze eerste overwinning. Dus uh, laten we realistisch zijn dat we nog harder moeten spelen. En harder moeten werken. En donderdag alweer het volgende EK-kwalificatie-duel. Dit keer tegen Roemenië. In New York is het laatste Grand Slam tennis toernooi van dit jaar begonnen. US Open. Spelers kregen meteen te maken met hevige regenval. Er kon uiteindelijk wel gespeeld worden. Titelverdedigster Samantha Stozer deed dat al voor de regen. Won toen simpel in twee sets. En die Murray mocht uh, toen het droog was aantreden. Hij rekende in drie sets af met uh, Alex Bogomolov. Roger Federer wist ook zijn eerste partij te winnen. De nummer 1 van de wereld rekende in drie sets af met Amerikaan Douglas Donald Young. Andere Amerikaan legde het vandaag af tegen Kim Kluister. De Belgische won, Kim Kluister, dus Belgische won in twee sets van de 16-jarige debutante Victoria Duval. Nog vier dagen en dan sluit de voetbaltransfermarkt. Theo Janssen hoeft die dagen in ieder geval niet meer in spanning af te wachten. Hij keert definitief terug naar zijn oude club Vitesse. Al staat er nog niets op papier, weet verslaggever Richard van der Made. Alle partijen zijn er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 Pas komen de interviews met de media. En dat zal dan gebeuren bij zijn presentatie vanmiddag. Dan is Theo Jansen dus definitief terug bij de club waar hij zijn carrière begon. Vitesse neemt de middenvelder voor zo'n zes ton over van Ajax. En in de Champions League moet het Belgische anderlecht zich vanavond verzekeren van een plek in de groepsfase van de Champions League. Moet, omdat de club al zes jaar ontbreekt op het hoogste Europese podium van het clubvoetbal. Trainer John van der Brom beseft dat en toch wil hij de druk niet al te hoog opvoeren.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 Als even geweest. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. Leest u heel veel over de uh, conventie van de Republikeinen? Ja, die is officieel begonnen. Het uh, belangrijkste moment van de conventie is donderdag. Dan is de formele nominatie van Mitt Romney... als de republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezing in november. Bertine Moenaf is in Tampa. Zij volgt de conventie als blogger voor deja.nl. Bertine, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je gemerkt van die tropische storm tot nu toe? Nou, dat, uh, dat valt een beetje tegen. Alle, uh, tenminste, ik noem het zelf een beetje een natte scheep. Maar. Uh, Tampa, uh, ja, er, er was heel veel gedoe over van dat er een orkaan zou komen. Nou, het, is, het is nu dus nog een tropische storm. Maar die gaat eigenlijk grotendeels aan, aan Tampa voorbij. En het enige wat we hier van, van Isaac merken is uh, ja, wind en regen. En dat, dat is het eigenlijk een beetje. En, maar ja, maar ja, je ziet al wel gewoon dat er voorbereidingen zijn getroffen. Dat de, dat de, dat de plantenbakken uh, naar binnen worden gereden en dat soort dingen. Maar uh, dat is wat we van de storm uh, merken. Ja, dat heeft in ieder geval het begin van de conventie wat uh, uitgesteld. Hè, maar hij is wel begonnen officieel. Wat heb je er al van meegemaakt? Vandaag is er eigenlijk helemaal uh, niks gebeurd. De conventie is uh, geopend en de republikeinen hebben, hebben een zogenaamde... Uh, Blok uh, geopend waarbij de Nationale Staatsschuld wordt, wordt bijgehouden. Uh, maar dat, dat, dat is het een beetje. Maar er zijn wel rallies geweest uh, van verschillende kandidaten. Bijvoorbeeld een, een, een, uh, een leuke rally was die van uh, Ron Paul. De, de, ja, de, een was een republikeins presidentskandidaat. Maar het is eigenlijk meer een libertariër. Maar die arme man was dus eigenlijk niet welkom als spreker op de conventie. En heeft toen maar zijn eigen feestje georganiseerd bij de University of South Florida. En daar zijn uh, ja, zijn, zijn zeer fanatieke aanhangers in grote getalen op afgekomen. En daar ben ik ook even gaan kijken. Nou, dat was wel één groot feest daar. Maar het moet dus nog op gang komen. Um, ja. De sfeer die er is, is die wel zeer pro-Mit Romney? De mensen die er zijn, staan die wel als één man achter hem? Ja, ik, vind het een, ik vind het een hele, hele matte bedoening. Um, ik heb al uh, verschillende mensen gevraagd van, uh, wat ze uh, van uh, mid die denken... maar bij de mensen die ik gesproken heb, komt kom er niet heel veel uit. Het was ook zo'n groot verschil van als je naar die Ron Paul rally ging... daar lopen gewoon mensen uh, rond die helemaal behangen zijn... met Ron Paul buttons en Ron Paul t-shirts. Nou, ik, ik, ik zag een, een winkeltje met, met allemaal uh, t-shirts waar Mitt Romney ook op stond. Maar ja, geen hond die dat wilde kopen of zo. Want ja, die man heeft eigenlijk al sinds, sinds de primaries te maken met wat ze, wat ze hier een enthusiasm gap uh, noemen. De mensen lopen gewoon niet, niet warm voor hem. En dat, uh, dat, dat, dat merk ik wel. Ik ben, ik, ik ben nog niet echt een enthousiaste Romney-fan uh, tegengekomen. Oké. Okay. Ja, Bertine, mag je overal bij zijn de komende dagen als blogger? Nou, dat is, dat, dat is ook wel grappig. Uh, ik, ik had gisteren mijn accreditatie als blogger opgehaald. En het grappige is, is dat ze jou dan in de categorie van special press plaatsen. Ezo. Dus dan lijkt, dan, dan, lijkt het, dan lijkt het wel heel wat. Maar eigenlijk is dat gewoon de categorie van, nou ja, van de bloggers. Uh, die zitten dus in dezelfde categorie als, als de schoolkranten. En dat heet dan special press. Mm. En uh, wat dat betreft ben je toch een, uh, een mindere god uh, in, in de perswereld. Maar aan de andere kant heb ik wel nou gewoon een plekje gegeven kregen op het conventieforum en kan ik wel gewoon alles meemaken. Ik zit wel een beetje onder de hanebalken, maar ik kan als het goed is alles wel gewoon goed volgen en mag ik er, ja, kan ik gewoon alle sessies bijwonen. Okay. Je mag ook op de vloer komen, alleen twee uur voordat de sessies beginnen, dan word je wel geacht uh, te wieberen, want dan is het, is het de ruimte voor de delegates en uh, voor, de, voor de pers die daar voor de camera moet staan. Ja. Nou, Martine, we wensen je veel succes en plezier met het volgen van uh, de conferentie. Ja, dat zal wel lukken. Dat denk ik ook. En uh, nou, misschien spreken we hier nog vaker. Dank je wel. Dank je wel. Vijf over half zeven. U luistert naar het NOS Radio in het journaal. De zomervakantie is wel zo'n beetje voorbij. Voor sommige correspondenten betekent de zomer even geen verhalen... maar tijd om de taal te leren van het land waar ze wonen. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester... deed verwoede pogingen het hindi onder de knie te krijgen. Maar dan kwam hij toch weer een verhaal tegen. So, is bade gilasme So It is bada. Bada. It is flapper, so you have to put your tongue up and flap it down. Bada. Bada. That's very typical. Dit is Babita Kumar, zij is onderwijzeres. En na een week hindi-les uh, zou ik deze zinnen zelf moeten kunnen maken. Maar mijn hemel, het is, uh, ja, het is echt zo'n taal. Geen uitzonderingen, behalve als... Dat heb ik al heel veel gehoord uh, deze week. Nou ja. Maar aan de andere kant, als het hier niet lukt... dan lukt het werkelijk nergens. Want de Lendor Language School hoog in de uitlopers van de Himalaya is echt een begrip in India. In jaar 2012 is a very special affair for us because this school started in 1912. Ik heb les op een bijzonder moment op deze school, vertelt meneer Dat, de huidige directeur. De Landor School bestaat 100 jaar en die taal is in die 100 jaar geworden wat die nu is. Deze school was het centrum van die ontwikkeling naar een, laten we zeggen, algemeen beschaafd Hindi. Ze zijn hier voor het eerst de grammatica gaan uitpluizen, onderzoek naar het klanksysteem, de uitspraak versimpelen. En op deze plek zijn de woordenboeken en lesboeken geschreven die nu nog steeds in heel India worden gebruikt. So when we put the post position after the uh, i ending noun, it changes to a. And also the adjective changes to a because it is describing the noun. Wat wie het nog begrijpt mag het zeggen. Het is dus uh, een mannelijk zelfstandig naamwoord waar achter een plaatsbepaling komt en dan verandert de a in een e. So it will be kamre because kamra is masculine eye ending noun we were under british rule for over 200 years and when british took over india they chose urdu to be the national language or the court language dat hindi had ook kunnen sneuvelen want de britse overheersers kozen voor het urdu als nationale taal voor india zij hadden india misschien niet helemaal goed begrepen zegt directeur dat feintjes de in ratio is heel maar een klein deel van de bevolking, vooral het islamitische deel, sprak Urdu. De rest sprak hier Hindi-achtige talen. En toen de Britten vertrokken en het islamitische Pakistan zijn eigen weg ging 60 jaar geleden, toen heeft India zelf pas voor het Hindi gekozen perhaps would be better if right from the beginning hindi was the national language or the court language again dh. da d da D. da da da zo oké. dus in hindi heb je vier d's en alle vier die d's zijn echt vier verschillende letters in het alfabet en die betekenen ook vaak heel iets anders zo so heb je bijvoorbeeld dal betekent soep en dal Betekent de tak van een boom. Dus before you know it, you are ordering a tree branch in a restaurant, right? So, it's, so this is dal. And the other one is dal. Tik Dal. Dal. Valt niet mee. Correspondent Lucas Waagmeester over het Hindi. Vanessa Paradis houdt het bij haar eigen taal. Zij zingt over La Serre. La scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sûre. La scène, la scène. Ja, Cultuur in Australië zorgt ervoor dat kinderen op een basisschool in Sydney alleen nog onder toezicht mogen spelen. Meer. Eerst de verkeersinformatie, Erben de Hart. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Ik heb uh, één file al op de A15 Rotterdam richting Europoort. Vijf kilometer tussen Hoogvliet en Rozenburg. En een treinmelding, want door een kapotte spoorovergang... rijden er geen treinen tussen Os en Den Bosch. De vertraging is meer dan een uur. Wat je verwacht je voor de rest van de ochtend er? Nou, een beetje hetzelfde scenario als gisteren. Het regent iets, uh, dat kan wat, uh, wat voor overlast uh, zorgen... maar het zal rond de 100 kilometer uitkomen, rond half negen. Oké, okay, tot later. Oh. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Gaan we naar Marno Remmers, die is in Steenderen bij Boer Jos en zijn vrouw. Uh, Diekke. U kent ze misschien wel. Beiden hebben elkaar gevonden via Boer zoekt Vrouw. Het was liefde op het eerste gezicht, maar zij delen ook de liefde voor Europa. Marno, hoe zit dat? Dat was een prachtig gezegd. Ja. Fantastisch. Daar, daar zelf ook enigszins van. Zij delen de liefde voor elkaar <laughs> en voor Europa. Ja, heel veel mist dat, hè? Zo, dat zijn wijze woorden in de vroege ochtend. Ja, vond ik ook, ja. Ja, zijn wakker, hè, daar. Nou, hier word ik ook wakker van. Ja. Oh. <laughs> ja. Ja, ik zag ineens in de verte een lampje branden... en nu zitten we binnen aan de koffie op de boerderij... met om ons heen heel veel tractoren. Want u bent ook een uh, loonbedrijf samen, hè? Nou, ja, ja, een loonbedrijf... Uh, het is wel hoofdzakelijk dat ik voor mezelf uitvoer. En het is nu nog rustig, maar over een kwartiertje... dan uh, hoop ik het toch, dat het een beetje losbrandt. Ja. Zeg, we hebben een half uurtje geleden het spotje laten horen. Daar zat u ook in. Een spotje voor Europa. Ja, precies. Ja, en uh, daar sta ik ook uh, 100% achter. Ja, anders had ik het ook niet gedaan, maar... Uh, ja, ik mag hopen, morgenavond wordt hij echt gelanceerd, hè, bij jullie... En dan hoop ik dat hij uh, aanslaat. Ja, het is een campagne van de werkgeversorganisaties... waaronder uh, VNO-NCW, Midden- en Kleinbedrijf doet mee, en ook LTO. En dat brengt ons bij het prachtige land in Steenderen. Want Steenderen ligt niet voor niks in Europa. Maar ja, is het echt zo belangrijk? Ja, voor ons is het wel belangrijk, voor, uh, voor de akkerbouwers sowieso. Ja, het is wel belangrijk dat uh, Europa uh, overeind blijft... en dat we daar... Uh, uh, laten weten aan, aan iedereen en alles dat het inderdaad belangrijk voor ons is. Ik heb al zo vaak ook boze boeren geïnterviewd. Zelfs boze boeren in Brussel die daar bijna de ruiten kwamen ingooien. Vanwege ja. de regeltjes. Ja, dat klopt. Nou, ik moet zeggen dat ik daar nooit bij geweest ben. Dus, uh, nee, dat nou, dacht ik ook niet, nee. Nou, Zo'n zo bra brave Achterhoekse boeren, nee. Nou, kijk, de regels zijn natuurlijk ook... Uh, daar speelt natuurlijk ook mee, hè. Die frustratie die hebben wij als... Uh, als ondernemers ook, dat er, natuurlijk, er komen steeds meer regels... we moeten het steeds beter doen als een, als een ander, ook landen in Europa. Ja. En met die wetgeving, en als we dan dus niet van Europa zouden kunnen profiteren... dan zouden wij als ondernemer wel een heel groot probleem hebben, toch? Jullie exporteren veel, is het dat? Ja, wij exporteren zeer zeker veel. Want ik zag al aan de ingang gladiolen... Ja, nou, die exporteren we niet. Die zijn voor iedereen en alles hier in de omgeving. Ja, en voor de Vierdaagse. Die ook, maar dat hebben we al gehad. Ja. ja. Maar... Helemaal losgegaan. Ja. Ja, ja, ja, iedereen heeft... Nee, wat, wat exporteren jullie wel? Nou, in ieder geval de gladiolen voor de bloem, be, uh, voor de bloem en voor de bol. Onze aardappelen. Ja. Ja, ja, ja, want Steenderen is namelijk ook bekend vanwege de aardappelfabriek. Die staat hier verderop, waar alle friet vandaan komt. Nou, dat is dus ook een typisch voorbeeld voor export. Ja. Kijk, de fabriek de, de, de, de Avico dus, die exporteert van 85% friet naar het buitenland... waarvan zeker 45% de Europese bevolking gaat nuttigen. Dus ja, erg afhankelijk van Europa. Ja, ja dat, eh, daar gaat het eigenlijk om, want de, de, wat je nu wel veel hoort... ook hier en daar bij politieke partijen die flink op campagne zijn... is dat ze dat Europa een monster vinden. Ik memoreer maar bijvoorbeeld één lijsttrekker. Ja, Europa een monster. Ja, nou, het is misschien ook wel uh, voor sommige mensen de ver van de bedshow... maar voor ons als akkerbouwers niet. Ja, dus je, je, kunt, uh, je kunt het uh, willen deleten uit ons systeem... maar wij zijn, wij zijn er niet meer als Europa opdoet. Ja. En toen dachten ze bij LTO... wacht even, dan moeten we ook een, een, een paar boegbeelden hebben... die iedereen kent en die vragen we voor het sportje. Toen kwamen ze bij jullie uit. Uh, nou, LTO heeft een afspiegeling uh, uitgezocht van ondernemers. En uh, ja, dat ik daar toevallig bij zat, dat kan ik me wel iets van voorstellen. Ja. Bedoel, uh, ook ik uh, heb uh, bijgedragen om de landbouw, CQ, uh, de akkerbouw... Uh, ja, ook, ook in een bepaald beeld te zetten, en uh, samen met Dieke. Ja. Uh, dat komt ook door dat KRO-programma natuurlijk, hè? Ja, ja, dat denk ik wel. Maar goed, ik, ik, ik, ik, ik geef eerlijk toe... Toen ze mij daarvoor uh, benaderden, toen, uh, ja, toen, toen sprak mij dat vreselijke aan. Ik denk, jeetje, het zal toch niet zo zijn? Uh, ik moet er dan niet meer aan denken om terug naar die gulden. Kijk, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, de euro lijkt wel net alsof hij de waarde van de gulden heeft. Maar we kunnen niet meer terug. Uh, we zullen wel door moeten douwen en hopen dat de euro ja, stevig in zijn zadel blijft zitten. Europa is geen monster. Althans, niet in Steenderen. Maar nog sta vanochtend om te praten over Europa. De werkgevers zijn een campagne begonnen om het belang van Europa nog eens te onderstrepen. Het is 13 minuten voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een uh, tand door de lip, een geschaafde knie, soms zelfs al een gebroken arm. Op het schoolplein komt het allemaal voor en het hoort misschien ook wel een beetje bij opgroeien. Maar op een basisschool in het Australische Sydney zien ze dat anders. Kinderen mogen daar in de pauze op het schoolplein geen handstand of bijvoorbeeld een gatslag meer maken zonder toezicht. Correspondent Robert Portier, wat is er aan de hand? Ja, het is natuurlijk te gek voor woorden. Maar kinderen in Drummoin mogen alleen nog maar handstandjes en ratslagen maken. als er een gediplomeerde gymnastiekleraar aanwezig is wanneer ze dat doen. En dat is dus niet in de pauze. En een tweede uh, voorwaarde is dat er ook nog de juiste hulpmiddelen bij aanwezig zijn. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik niet helemaal weet wat ze daarmee bedoelen. Ik neem aan dat ze een mat bedoelen waar je dan veilig op kunt vallen. De school die zegt dat ze dat doen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Uh, daarom mag het ook niet in de pauze. Dan is er blijkbaar te weinig uh, controle. En dan kunnen die kinderen zomaar hun gezicht schaven aan het asfalt. Maar de achtergrond van dit besluit is simpelweg dat ze bang zijn voor schadeclaims van ouders. Ja, dus ze beschermen eerder zichzelf nog dan de kinderen? Ja, waarschijnlijk wel. Uh, de meeste ouders vinden dat deze regels veel te ver gaan. Maar in Australië is er wel degelijk een cultuur waarbij je de schuld bij een ander neerlegt als er iets misgaat. En claimen van schade hoort daar natuurlijk dan bij. Ook al is het maar om jezelf daarmee vrij te pleiten van enige schuld. En dat leidt natuurlijk tot ex excessen. Hè? Want heel veel bedrijven proberen zich toch in te dekken tegen die claims... En um, als het gaat om de kinderen zijn er toch al hele strenge regels eigenlijk in Australië. In de meeste staten geldt bijvoorbeeld dat je een kind dat jonger is dan 12 jaar niet alleen mag laten. Sowieso niet alleen mag laten. Er zijn verhalen bekend van ouders die hun kinderen bijvoorbeeld in de auto uh, lieten zitten terwijl ze boodschappen gingen doen. Nou dat in de brandende zon kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn. En voor dat soort situaties zijn die regels natuurlijk bedoeld. Uh, er staan trouwens dan ook gevangenisstraffen op tot vijf jaar. Maar er zijn ook verhalen bekend van ouders die uh, met de politie te maken kregen. Omdat ze hun kinderen alleen maar uh, uh, eventjes een paar minuten in die auto lieten zitten. Omdat ze snel wat moesten betalen. Of omdat ze hun kinderen alleen van school naar huis lieten lopen. Of uh, alleen de bus lieten nemen. Nou, Dat soort zaken ja, zijn in onze ogen natuurlijk toch veel te streng. En eigenlijk uh, ook niet goed voor de ontwikkeling van zo'n kind. Nee, wat, kijk, hier vinden we dat het bij het opgroeien hoort. Uh, dat een kind een keer een geschaafde knie heeft als het valt. Klinkt dat daar nou ook in reacties door? Uh, of gaan ze dit echt op andere scholen ook invoeren? Z vindt men in Oostra Australië dat dit, dat dit normaal is? Ja, als ik een beetje kijk naar de reacties vandaag... dan merk je dat de meeste ouders... Uh, eigenlijk vinden dat dit veel te ver gaat. Ze hebben zelf allemaal gespeeld in hun jeugd, waren eigenlijk uh, nou, de hele dag buiten. Uh, hun ouders zeiden, kom maar weer thuis als het donker wordt. Uh, vreemd genoeg uh, vinden ze zelf nu dat hun eigen kinderen toch best wel veel risico's lopen wanneer ze buiten gaan spelen. Ze willen ook niet dat ze in bomen gaan klimmen. Ze willen dus niet dat ze alleen naar uh, school of van school uh, lopen. Um, ja, dat heeft er toch mee te maken dat men zich uh, zorgen maakt over de risico's. Bijvoorbeeld dat het kind ontvoerd wordt. Bijvoorbeeld dat het een ernstig ongeluk krijgt. Kijk, Het is natuurlijk echt niet zo dat ouders hier met uh, elke schram een advocaat inschakelen. Maar het probleem voor de school is natuurlijk dat uh, ze zich wel moet indekken... tegen die ene ouder die wel met een serieuze claim komt. Ja. En zelfs als die niet wordt toegewezen... Ja, dan lopen de juridische kosten toch al snel op tot de tienduizenden euro's. Dus je kunt je voorstellen dat andere scholen dit voorbeeld wel degelijk gaan volgen. Robert Portier, dankjewel. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugee. No fighting. Over here. No fighting. Shakira, shakera. Never really knew that she could dance like this. Hey. She make up her a man wanna speak Spanish. Komma say I'm saying. Because Shakira, she's Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on hey.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 Attention. Don't you see, baby, this is perfection. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't, don't really know what I'm doing. But you seem to have a plan. Well, I'm self restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know no. that's a bit too hard to no. explain. Set. Yeah. yeah, she's so sexy. I am at fantasy. A refugee oh. like me, back with the Fuji's from a third world country. Uh -huh. I go back like when pop carry crates for Humpty Hump. We lead a whole club. Why yeah. the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty of some musical transaction. Oh, bo bo bo. No more do we snatch rope. Refugees run the seas 'cause we own our own boat. boat. Well, let's go real slow, baby, like this is perfect. No oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. Detraction, tension baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting, no fighting. Ja, yeah, ja, yeah. die check-in met Wycliffe's show, Hips Don't lie. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. In die kranten nog volop aandacht voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau. Elke partij weet zichzelf tot kampioen te kronen, Kop de Volkskrant. De VVD, de banenkampioen, D66, de onderwijskampioen, SP, de koopkrachtkampioen, GroenLinks, die van de kinderopvang. Maar de Partij van de Arbeid is geen kampioen, vindt het AD. En volgens die krant zijn de cijfers van het CPB pijnlijk voor lijsttrekker Samson beleid van de PvdA remt de economie tot 2017 het zwaarste af. Terwijl Samson tot dusver beweert dat de VVD de economie kapot bezuinigt, schrijft de krant. Volgens Plasterk moet je de cijfers zo niet lezen. In de modellen van het CPB scoor je beter als je de ontslagbescherming opheft, zegt hij in de Volkskrant. En dat wil de P van de A niet. De Telegraaf concludeert dat de grote verliezer de SP is. Volgens de krant is de partij van Roemer door het ijs gezakt. Nu is duidelijk geworden dat de SP-wensen op termijn dramatische gevolgen hebben voor de werkgelegenheid, schrijft de krant. Volgens de doorrekening van het CPB verdwijnen er 250.000 banen als de SP het voor het zeggen krijgt. Ja, en de Telegraaf is dan nog niet klaar. Gaat nog verder. Een demaské schrijft de krant in een commentaar ook nog. De doorrekening maakt voor eens en altijd een eind aan het idee dat deze socialisten serieus te nemen zijn als regeringspartij. Uiteindelijk heeft geen enkele partij reden tot juichen Volgens de Telegraaf kraakt het CPB alle partijen. Omdat geen één partij erin slaagt om in 2017 het begrotingstekort op nul uit te laten komen. Er staat ook nog ander nieuws in de kranten. Zo schrijft het Financieel Dagblad dat Nederlandse banken en verzekeraars... de afgelopen twaalf maanden staatsobligaties van Zuid-Europese landen massaal van de hand hebben gedaan. Ook Ierse obligaties zijn verkocht. Verzekeraars en banken maken zich zorgen over de situatie in Italië, Spanje, Griekenland en Portugal. En daardoor loopt de renteopleningen in die landen weer verder op. Het is een illusie dat we er ooit helemaal van afkomen, schrijft het AD boven een verhaal over hoofdkluis. De strijd barst weer los volgens de krant. Op scholen in het hele land worden de kruinen van schoolkinderen uitgepluist... op zoek naar luizen en neten. En dat is niet voor niets direct na de vakantie, legt het RIVM uit. Veel mensen weten namelijk niet dat luizen overleven in een zwembad, legt het RIVM uit. Daarnaast zijn de kinderkruinen zeker zes weken niet gecontroleerd. En dan is het nu een goed moment om te kijken of ze luizenvrij zijn. Jaarlijks krijgen zo'n 240.000 kinderen last van de kriebelbeesten... De beruchte Amsterdamse crimineel Roy Ron... heeft geprobeerd zijn villa in Vinkeveen te heroveren op een groep Tsjechische krakers die er nu wonen. Dat schrijft de telegraaf. Ron de J., zo heet hij, zou met vrienden en familie... de villa zijn binnengedrongen en de Tsjechen hebben verrast. Volgens de krant was de politie er snel bij... en werd Roy Ron snel het pand uitgestuurd. Ron de J. raakte zijn villa ooit kwijt... omdat hij werd opgelegd en afgeperst door een zakenvriend. De Tsjechische krakers hebben volgens de politie... inmiddels woonrechten opgebouwd... en kunnen om die reden niet zomaar uit de villa worden gezet. Hoyron zegt in de Telegraaf dat hij het binnenkort nog eens probeert. Ik ben net de Terminator. I'll be back, zegt hij. Er is weinig balans in het woon-werkverkeer in Nederland. Dat schreef het Nederlands Dagblad op basis van cijfers van het ING Economisch Bureau. Er scheven banenverhoudingen en de regio's veroorzaken files. Als er meer inwoners in de eigen regio aan de slag kunnen, is dat beter. Dat is de krant. Gemiddelde reisafstand de voor de werknemers bedraagt nu 14 kilometer. In het noorden wonen mensen het verst van hun werk. Inwoners van Delft en het Westland wonen dichter bij de werkplek ongeveer 8 kilometer. En dan naar de allernieuwste toeristenbestemming, die wordt Albanië. Daarover schrijft de Telegraaf. Van mei tot oktober vliegt Corendon wekelijks van Schiphol naar Tirana. Volgens topman Uslu van Corendon is Albanië het laatste geheim van Europa. Met 400 kilometer strand. Na zeven uur laatste campagne nieuws krijgt u van Joost Vullings. En de vredesbesprekingen met de Fark en Colombia hoort u ook meer over. Voetballen, Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgelijks verhuizen minder dan je denkt. Erkende verhuizen. Wat kost een erkende verhuizen.nl Het Emma kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl Robert en Brink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 Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle zeelaanbiedingen op swisssense.nl. Dit is Radio 1.